Ik zal ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Ik ben begonnen door te zeggen dat als wij spreken over het verheerlijken van Allah subhanahu wa ta'ala en het aanprijzen van onze Heer, daarbij hoort dat wij hem geen eigenschappen toekennen die tekortkomingen of gebreken behelzen. Dat wij geen eigenschappen aan hem toekennen die hem niet waardig zijn. En ik heb een aantal voorbeelden genoemd. Ik heb gesproken over het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala niet beschreven wordt als zijnde onmachtig. En Allah subhanahu wa ta'ala wordt niet beschreven als zijnde iemand die onrecht begaat. Dat kan niet. En ook schrijven wij aan Allah subhanahu wa ta'ala niet toe dat hij een kind heeft. Of dat hij een ouder heeft. En waarom spreek ik hierover? Omdat de laatste tijd wij geconfronteerd worden met mensen uit onze eigen geleden Die menen dat er niet veel verschil is tussen het credo van een moslim en het credo van een christen. En dat is niet waar beste mensen. Het credo van een moslim... Gaat ervan uit dat Allah subhanahu wa ta'ala de meest perfecte eigenschappen bezit. Terwijl de christenen menen dat Allah subhanahu wa ta'ala tekortkomingen heeft. Zo heeft hij een kind. En daarom moeten wij een lijn trekken tussen het christendom en de islam. Natuurlijk en ieder zijn geloof. Maar dat betekent niet dat wij opgaan in hun overtuiging. Dat wij opgaan in hun geloof. En wij moeten één ding goed begrijpen. Dat het toeschrijven of het toekennen van een kind aan Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran als koffer wordt bestempeld. En degene die twijfelt aan het ongeloof van de christenen, is iemand die zelf ook ongelovige is. Waarom? Omdat hij de Koran heeft verlogen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zoals ik tijdens de preek heb aangehaald, rahmanu ze zeiden dat Allah subhanahu wa ta'ala zich een kind heeft genomen. Moet je je voorstellen. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala daarop als reactie? Hij zegt, ze zijn weliswaar gekomen met een uitspraak die verschrikkelijk is. Die ernstig is. Die niet te verdragen is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt zelfs dat de bergen het bijna begeven. De aarde begeeft het bijna. De hemelen begeven het bijna. Vanwege deze uitspraak. Waarom? Omdat deze aarde, bergen, hemelen, schepselen zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. En ze zijn tot stand gebracht op basis van tawhid. Op basis van het verheerlijken van Allah subhanahu wa ta'ala. De bergen en de hemelen en de aarde gaan ervan uit dat er maar één God bestaat. Allah subhanahu wa ta'ala. En dat hij geen deelgenoten heeft. En dat hij geen kind heeft. En dat hij geen moeder heeft en dat hij geen vrouw heeft beste mensen en het kan zijn dat de christenen soms komen aanzetten met een aantal twijfels waarom is Jezus niet de zoon van God aangezien hij zonder vader ter wereld is gekomen maar dit is een argument wat door ons als onzin kan worden bestempeld waarom? heel simpel als dit, dus dit gegeven als reden kan gelden voor het feit dat iemand de zoon van God genoemd kan worden. Dan zeg ik heel simpel. Voeg aan Isa alayhi salam ook de volgende personen toe. Wat te denken van Hawa, Eva. Zij is ter wereld gekomen uit adem. Alleen uit adem. Zij is voortgekomen uit een man. En degene die in staat is om een vrouw te doen voortkomen uit een man. Is zeker in staat om ook een man te doen voortkomen uit een ...vrouw... ...maar nog extremer... ...wat te denken van Adam salam. ...die alleen uit aarde is voortgekomen... ...heeft geen vader, geen moeder... ...het kan zijn dat ze ook een andere argument aanvoeren... ...en zeggen... ...is het niet zo dat Isa salam in staat was... ...om de doden tot leven te brengen... ...dat kan... ...en dat duidt erop dat hij het kind van God is... ...dat hij de zoon van God is... ...ook dit is niet waar want als wij ons hieraan zouden houden en op basis hiervan kinderen aan God gaan toeschrijven wat te denken van alayhi salam? die het meerdere malen heeft gedaan hij heeft met de wil van zijn heer mensen van Benny Israël die overleden waren, die dood waren gegaan weer tot leven gebracht en jullie kennen allemaal het verhaal van de koe die zij moesten slachten omdat iemand was vermoord en zij wisten niet wie degene was die hem had vermoord zij moesten een koe slachten Vervolgens moesten zij met een deel van deze koe de dode persoon slaan. Waarna die persoon met de wil van zijn heer opstond. Hij stond op. En hij wees degene die hem heeft gedood, wees die hem aan. Daar is hij. En ook in de Bijbel kunnen zij lezen dat de profeet Elia in staat was om een kind dat dood was weer tot leven te brengen. Nou maak hem ook tot een god, zou ik zeggen. Een andere zaak wat vaak wordt aangevoerd. Namelijk dat Jezus, Isa alayhi salam, tegen de zee zei van wees stil toen het stormig was. En toen de golven natuurlijk heel erg woest waren, zei hij tegen de zee wees stil en het werd stil. En de zee ging liggen, de golven gingen liggen. Ze zeggen, dat duidt erop dat hij de heer is van de zee. Wederom zeg ik, Musa alayhi salam, die deed iets anders. Wat misschien wel gezien kan worden als nog groter dan datgene wat eigenlijk Isa heeft gedaan. Hij sloeg met zijn stok de zee en de zee ging uiteen. Is hij dan een god? Natuurlijk niet. Ze zeggen Isa alayhi salam was in staat om van klei een levende vogel te maken. Ik zeg op mijn beurt Moes alayhi salam hoefde slechts zijn stok te gooien en die veranderde in een slang. Maakt dat Moesat tot een god? Natuurlijk niet, beste mensen. De islam heeft ons het antwoord gegeven op deze zaak. De islam is gekomen om ons te vertellen hoe het werkelijk zit met de Isa alayhi salam. Isa is een profeet. Hij heeft ons opgedragen om te getuigen van zijn dienaarschap, van zijn profeetschap. en dat hij natuurlijk het woord is van zijn Heer. Het woord dat Allah heeft geworpen naar wie? Na Mariam alayha salam, naar Mariam, een vrouw die door ons als rein wordt aangemerkt. Een vrouw die als groots wordt aangemerkt binnen de islam. En de islam vertelt ons dat Isa alayhi salam niet zoals de christenen menen. Dat hij gekruisigd is. Nee, Isa alayhi salam is door zijn heer gered. Allah stond het niet toe dat zijn vijanden hem zouden vernederen. Dus ze kregen hem niet te pakken. En Allah subhanahu wa ta'ala deed hem opstijgen naar hem. En later aan het einde van de tijd zou Isa alayhi salam terugkeren. Om het op te nemen tegen el Messieh de dajjal En hij zal zoals ook de profeet te kennen geeft in de overlevering, het kruis wat ten onrechte wordt geëerd, zou die breken. En het varken zou die doden, zoals in de overlevering staat. En hij zal ervoor zorgen dat La ilaha illallah zal zegenvieren, zoals de profeet te kennen geeft in een overlevering. Mijn boodschap aan jullie, beste mensen: zorg ervoor dat jij dit credo. Deze overtuiging van de islam met betrekking tot Isa alayhis Met betrekking tot het christendom. Dat je dat natuurlijk plant in je kinderen. Dat ze daarmee opgroeien. Dat ze weten wat de islam betekent en wat het christendom betekent. Zodat zij niet ontspoord raken van het rechte pad. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen standvastig te maken. En ons altijd het rechte pad te laten bewandelen. Tot de laatste adem die wij uitblazen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals hij ons hier heeft verzameld. In deze gezegende plaats. Om ons ook te verzamelen. In het allerhoogste niveau van het paradijs. Namelijk.